De laatste visite. Het eerste deel van een hoorspelserie in vier delen, geschreven door Hans Gruel en bewerkt door Hans-Georges Berthold. Nederlandse vertaling D. van Bosheide, regie Hero Muller. meteen met de deur in huis te vallen, dames en heren, ik had mij de zaak anders voorgesteld. Wat mij door mijn professor als gunst was voorgespiegeld begon met een zeer vermoeiende tocht, en daar ben ik niet zo op. Ze deden me uitgeleiden alsof ik op vakantie ging. En als ik mijn collega's mocht geloven, dan moest het sanatorium, waarin ik voor een half jaar als röntgenoloog ging werken, een paradijs zijn eigendom van een verzekeringsmaatschappij die mij voor mijn medische kennis betaalt. Midden in de bossen, op een helling, prachtig gelegen in de zon en zeker drie kilometer van de bewoonde wereld. Bovendien was het algemeen bekend dat je je als arts niet kapot hoefde te werken. Zo nu en dan ging er een patiënt dood, maar daar word je als arts wel vaker mee geconfronteerd en het heeft me niet afgeschrikt. Maar als ik ook maar enigszins had kunnen vermoeden wat voor avonturen mij boven het hoofd hingen, was ik met de eerstvolgende trein teruggereisd. Maar ik vermoedde niets. Dus zeulde ik mezelf en mijn bagage die drie kilometer lange helling op naar de ingang van het sanatorium, omdat niemand het nodig vond om mij van het station op te halen. De koperen ploer stond hoog aan de hemel. Ik transpireerde en was in een rot humeur. Zelfs een gele linnen jurk met daaronder een paar mooie blote benen in sandalen, die schijnbaar moeiteloos naar boven klommen, konden mijn tempo niet doen versnellen. Ik zette mijn koffer neer en ik rustte wat uit. Na een poosje was ik weer op adem en begon aan de laatste etappe. De koffer was twee keer zo zwaar geworden, ik sleepte me voort over een brede, lange oprijlaan tot aan een zware, eikenhouten deur die toegang gaf tot het sanatorium, een groot gebouw van drie verdiepingen, beetje vergaande glorie. Ik drukte de deur open en rookte vertrouwde ziekenhuislucht, ik zag een uiterst comfortabele stoel, sleepte mij ernaartoe en zeeg neer, stak een sigaret op en wachtte. Eigenlijk had ik mij meteen moeten melden, maar ik was te moe. Na een poosje ging ergens een deur open. Ik zag een jonge, aantrekkelijke verpleegster... die mij op enigszins strenge toon toevoegde... Het is absoluut verboden hier te roken. Dat had ik ook gedacht, maar als excuus zou ik willen aanvoeren... dat ik drieënhalve kilometer gelopen heb in deze broeiende hitte... met een loodzware koffer. Ik had behoefte aan een sigaret. Oh, u bent toch niet... Dokter Boot, jawel. Oh, Neemt u me niet kwalijk, dokter. Ik ben zuster Inge. We hadden u eigenlijk gisteren al verwacht. Ach, daarom... Hoe bedoelt u daarom? Ik begrijp... Daarom moest ik voor straf mijn koffer dragen, drieënhalve kilometer lang. Oh, oh, oh, niet voor straf. Oh, we, maar we In wisten... In ieder geval, zuster Inge, ik ben er. En nou zou ik graag iemand willen ontmoeten... die mij ondanks het feit dat ik te laat ben een glas bier brengt... mij vertelt waar ik kan douchen en me pas overmorgen wekt. Oh, de chef houdt zijn middagdutje. Ach, weet u wat? Ik zal u naar de artsenkamer brengen... en tegen een van uw collega's zeggen dat u er bent. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Zal ik u maar voorgaan? Graag. Ja. De kamer is op de eerste verdieping. Ik pakte mijn koffer en we gingen op weg naar de eerste verdieping. We liepen door een gang met veel deuren. Iedere deur had een nummer. Voor één daarvan bleef zuster Inge staan. Hier is het, dokter. Ze deed de deur open. Ik ging naar binnen. In het midden stond een grote witte tafel langs de wand bijzettafeltjes. Allemaal dezelfde stoelen. Een radio, televisie, kast met glazen en een boekenkastje. Ik, ik zal zeggen dat u er bent, dokter Bolt. Graag. Oh, hier mag u wel roken. U bent te goed, zuster Inge. Ik liep naar het open raam... en keek uit op een lang, plat dak. Waarschijnlijk de lichthal voor de patiënten. Daarachter en daarnaast... bloemen, planten, struiken en een paar landweggetjes die naar het bos voeren. Allemaal puur natuur, gezond voor een stadsmens, zoals ik. Op de berg, over de kruinen van de sparren en de dennen, de rechthoekige tinnen van een toren, afstekend als een roofriddersnest, gevaarlijk en donker tegen de heldere hemel. Ruw werd ik opgeschrikt door het openen van de deur. Daar stond een man, ongeveer dertig jaar, open witte jas, geen das, rond gezicht, flasblond. Hallo. Hartelijk welkom op ons sprookjeslot. Goedendag, collega. Ik ben Pinkus, langspecialist. U ziet er dorstig uit. Ik heb mijn koffer... Is bekend. Dat... Onze lieve zuster Inge heeft met hele leiders verhaal verteld. Bier? Dolgraag. Kom, eraan. Met de allure van een ijverige ober verdween hij in een zijkamertje. Geluiden van rammelende flessen en het open en dichtdoen van een koelkast... Gaat allemaal in de koelkast. Schrijf duidelijk op wat je eruit neemt. Eind van de maand afrekenen geblazen. De omzet zal stijgen. Proost. Waar ik vandaan kom waren alleen maar geheel onthouders. Dan zult u zich bij ons beter thuis voelen. Uh, uh, u kent de chef? Ik weet alleen dat hij Bierstein heet. En met zo'n naam kan je toch geen geheel onthouder zijn. <laughs> hij weegt 120 kilo. En elk vrij moment zit hij te knutselen. Als je niet oppast... Haalt hij je röntgenapparatuur weg en prutst het in een stofzuiger. Sympathiek. Te zwak uitgedrukt. Je zult het hier uitstekend naar je zin hebben. Zwemmen in het meertje, hier vlakbij, midden in het bos. Een uitstekende kok en een werkrooster dat veel toelaat. Proost. Op dat moment ging de deur voor de tweede maal open... en daar stond zonder enige twijfel de chef, dokter Bierstein... Pinkus had hem, tenminste wat het gewicht betreft, geflatteerd, Kogel rond met kleine priemende ogen en kortgeknipt spierwit haar. Keek mij een poosje aan, knikte en kwam ten slotte met uitgestoken hand op me af. Ik heb alles al gehoord. U bent bold, u moest uw koffer zelf dragen... en u hebt in de hal van het TBC sanatorium gerookt. Inge? Inge, juist, ja. Nou, ik ben blij dat u bent gekomen. Kunnen we tenminste kaarten in plaats van schaken? Uw kaart, hoor, hoop ik. Ja, zeker. Alleen niet goed. Oh, niet goed. Maar ik ben een prima verliezer. Uitstekend. Pink is voor mij ook een biertje graag. Zeker, dokter. Ik ben al onderweg. Er werd wat gepraat en bier gedronken en ik voelde me uitstekend. Het zou me niet verbaasd hebben als Bierstein een paar kaarten uit zijn zak gehaald had. Maar hij stond op. Tot vanavond, meneer. Ik heb nog wat te doen. En naast ons ondergangs maakt het bier nog beter... Ach, Pinkus, wil je zo vriendelijk zijn onze vriend naar de hoofdzuster te brengen? Die zal het nog wel verder wijzen. Zeker, dokter. Tot straks, hè? Jouw kamer ligt tussen die van mij en de vertrekken van freule dokter Edeltrout von Stach. Naast. Freule dokter Edeltrout von Stag. Ik moest opeens denken aan een gele jurk, zonder mouwen en blote benen in lichte sandalen. Ken je dat? Ik? Hoezo? Nou. Er verrast ben je niet. Uh, zeker wel. Egeltrout vond wat? Stak. Nooit van gehoord. Is ze mooi? Nou, ik weet niet of ze jouw type is. In ieder geval drinkt ze bier. Alleen kaarten vindt ze verschrikkelijk. Zeer tot ergernis van Bierstein. Nou, kom op. We moeten naar de hoofdzuster. Die weet, ziet en hoort alles. Wij noemen haar zuster Spionato. Maar spreek er maar aan met hoofdzuster. De hoofdzuster zat achter een antiek bureau, omringd door hang- en slingerplanten. Haar ogen, gestoken achter dikke brillenglazen, leken mij te willen doorboeren. Haar kapje en haar schort waren zo wit. Witter kon het werkelijk niet. Ze was ongeveer vijftig en ze keek mij aan alsof ze mijn reiskosten uit eigen middelen had moeten betalen. Gaat u zitten. Ik gehoorzaamde. Ze trok een houten bak naar zich toe en haalde daar een kaart uit met voorgedrukte vragen. Draaide met haar stoel naar een schrijfmachine tafel en draaide de kaart erin. Haar vragen, gesteld tussen het razendsnelle tikken door, waren kort en snel. Niets bleef voor haar verborgen van mijn geboorte tot aan mijn al of niet getrouwde familieleden. Alles moest ze weten. Toen ze klaar was, deed ze de kaart weer in de bak en ging staan. Gaat u mij mee? Ik pakte mijn koffer weer op met de zekerheid dat het tenminste voor vandaag de laatste keer zou zijn. We moesten een verdieping hoger. Zusters liepen ons voorbij en knikten ons wat angstig toe. De hoofdzuster liep zo snel dat ik weer begon te transpireren met die verdomde koffer. Op een gegeven moment bleef ze staan en deed een deur open. Dit is uw onderkomen. Onderkomen had ze gezegd, maar de kamer beviel me. Misschien een beetje kaal, maar praktisch ingericht. Bed, kast, gemakkelijke stoel, bureau, wasbak en een radiotoestel. Geen slingerplanten. Twee grote ramen. Bad en toilet zijn op de gang. Lakens, handdoeken, washandjes wordt voor gezorgd. Uw witte jas iedere maandagochtend afgeven en neemt u geen voorbeeld aan dokter Pinkus. Die moet ik iedere week schriftelijk manen. Half negen ontbijt, half één warme maaltijd, zeven uur broodmaaltijd. Ze liep naar de deur. Bijna had ik het bevel in de houding geroepen. Oh, uh, nog iets, dokter Walt. Hier werken verschillende jonge verpleegsters en leerlingverpleegsters. Ik wil u erop wijzen dat u uw aandacht alleen bij het werk dient te houden. Tot ziens. Weg was Ik gooide mijn koffer op het bed en begon mijn weinige eigendommen in de kamer te verdelen. Eigenlijk had ik naar de runchenafdeling moeten gaan. Maar daar had ik net zo weinig zin in als een kind in het maken van zijn huiswerk. Het was even over vier. Ik ging de gang op, deed mijn deur op slot en ging naar beneden. In de hal was een deur, ik deed hem open en stond in het park. Links was de lichthal die ik ook vanuit mijn kamer al gezien had. De patiënten lagen in de schaduw onder dekens slapend of lezend. Een paar hoofden kwamen omhoog en keken mij na. Ik slenterde over een zandweg tussen de heesters. Het gras geurde en de weg, nu met aan weerszijden naaldbomen, glooide langzaam. De zonnestralen speelden traag door de bomen, maar ik liep voornamelijk in de schaduw. De weg naar boven was steiler dan ik gedacht had, maar ondanks hoge polsslag en gebrek aan adem had ik besloten de toren te gaan bezichtigen. De bomen hielden op en ik stond aan de rand van een open veld. In dat veld stond een stevige, ronde toer van ongeveer tien meter hoog. Rechts aan de buitenkant een stenen trap naar boven. Blijkbaar was er een platform waaruit de toren omhoog stak als een slottoren van een burcht. Een grote, dikke zuil van grauwe steen met kleine, spitsbogige openingen zonder vensters... Daarbovenop rechthoekige tinnen. Aan de achterkant was een gebladderde, groen geschilderde houten deur, ook spitsbogig. Een slot uit de Merovingertijd hield de grendel, maar was niet ingedrukt. Ik hoorde een gelijkmatig zoomen achter de deur, waardoor mijn nieuwsgierigheid werd opgewekt. Ik drukte de deur open en kwam in een kleine ruimte. Het roker naar vochtig mos. In het halfdonker herkende ik een aggregaat en een elektromotor die het zoemen veroorzaakte, blijkbaar een roterende pomp, waarschijnlijk met een waterreservoir. Het weinige vocht kwam van boven door een glazen luik. Ik verliet de kamer, hing het roestige slot weer op de grendel en liep de stenen trap op naar boven. De treden waren enigszins uitgesleten, Kleine grasprietjes groeiden uit muren en op de treden lagen takjes en verdroogde bladeren. Rondom het hoger gelegen platform was een half hoge muur. Ik liep een keer de toren rond en ontdekte het glazen luik en nog drie andere luiken. Eén van die luiken tilde ik op, een vochtige lucht kwam me tegemoet. Na een poosje zag ik in de diepte de waterspiegel, inkt zwart en Vijandig. Dus toch een waterreservoir. Zeer tevreden over mijzelf en over mijn grandioze gaven tot combineren, deed ik het luik dicht. Een wenteltrap binnen in de toren ging naar boven. Nog twee treden en ik stond midden tussen de transen die, toen ik nog beneden stond, mij zo donker en dreigend voorkwamen. Van hieruit had ik een goed uitzicht op het sanatorium, het park, de patiënten die er rondliepen en zelfs het dorp met zijn station, waar ik was aangekomen, kon ik zien. Maar ik zag nog wat. Een gele linnenjurk die beneden tussen de bomen tevoorschijn was gekomen en parmantig, doelbewust de trap naderde. Ik hoorde de voetstappen op de trap, op het platform in de toren en in de opening verscheen een bruine haardos. Een gezicht met sproeten en ogen die me zonder verbazing aankeken. Hallo. Waarom staat u me zo aan? Ik heb iets in te halen. Wat bedoelt u? Toen ik vanmiddag van het station naar boven moest, liep u voor mij. En heb ik een half uur lang uw rug mogen bewonderen. U bent toch dokter Bond? Helemaal. Maar hoe weet u dat? Heel eenvoudig. Ik hoorde dat u was aangekomen en toen zag ik u richting toren gaan. En toen dacht u, wat een interessante man, die wil ik in de eenzame stilte van het bos... Nou, nee, zulke romantische gedachten had ik niet. Ik ben de röntgenassistent van de tent en u mijn nieuwe chef. En omdat u de voorkeur gaf hier naar boven te wandelen in plaats van naar de afdeling te komen... Bent u mij achterna gelopen, hoewel dat niet uw gewoonte is? Precies. Prachtig. U ziet er beeldschoon uit. Bedankt voor het compliment. Wat zou u ervan vinden als ik u ging kussen? Ten slotte, ik ben uw chef. Het zal van weinig opvoeding getuigen. Dat ben ik met u eens. Maar vertel me eerst eens, hoe heet u? Petra. Petra Radies. Dan zeg maar meteen, bosje radijs, dat doet iedereen. Ik hou het op, Petra. Hoe lang werkt u al in het sanatorium? Acht maanden. Druk? Gaat. De chef is niet ongeschikt. Ik heb het genoeg al gesmaakt met hem en dokter Pinkus een biertje te mogen drinken. Pinkus? U mag hem niet. Ach, ik weet het niet. U kent die mannen wel. Een beetje opdringerig. Zo. Ja, grijns doe maar. Dat doe ik niet. Staat u mij toe dat ik van nu af aan over uw eerbaarheid waak? De toeren schijnt te inspireren. Te profaan. Ik had meteen in de gaten dat het een watertoren was. Ik ben al binnen geweest en ik was niet eens bang. Er is ook geen enkele reden toe. De druk valt wel eens weg. En dan is er beneden geen water... Eigenlijk moet hij zich dan weer automatisch inschakelen, maar dat gebeurt niet. Dan moet er iemand daarboven om een of ander knopje in te drukken of zo. Erg praktisch. Dat is niet onze zorg. Wat denkt u ervan? Zal ik u alsnog de Röntgenafdeling laten zien? U mag mij alles laten zien. Laten we dan maar beginnen met de afdeling. Akkoord. Ach, vertelt u eens. Ja? Even iets heel anders. Het team van artsen buiten Bierstein en Pinkus. Alleen nog maar de jonkvrouwendokter... Edeltrouwt von Stach u die ook al? Nee, nee. Pinkus had het over haar. Hij zei dat het mijn type niet was. Een beetje ouderwets. Kleedt zich wat oud, maar ze is best aardig. Mooi. En nu breng je mij naar mijn afdeling. Ik geleid je door het dal, Petronella. Om zeven uur s'avonds precies was ik in de eetzaal. Ik was de eerste. Op het moment dat ik overwoog een biertje uit de ijskast te pakken of niet, kwamen de collega's binnen. De adellijke mejoffer Edeltrouwt von Stach. De chef de kliniek en Pinkus. Zo, Bolt, de omgeving al wat verkend. Ik heb de toren beklommen. In vrouwelijk gezelschap. Dat hebt u goed opgemerkt, collega. Oh nee, de vrouw heeft u gezien. Maar mag ik misschien eerst even voorstellen? Ik, ik... Uh, geloof niet dat dat nog nodig is. U bent dokter Bolt. <laughs> Ik ben ervan overtuigd dat de collega al het een en ander over mij verteld hebben. Ik moet. Een uh, ogenblikje, wij hebben geen kwaad woord over u gezegd, hoor. Waarom niet, Pinkus? Maar natuurlijk niet. Ja, ja, ja, het is goed. Laten we aan tafel gaan. Ik heb honger. Allright. Smakelijk eten. Smakelijk. En, Bolt, hoe waren je ervaringen met de hoofdzuster? Ze heeft mij bevolen geen vinger uit te steken naar het jonge vrouwelijke personeel. <lacht> Bij dat soort bevelen zal het wel niet blijven. Nee. En wat is het eerste dat dokter Bol doet, ondanks het bevel van de hoofdzuster? Juist, hij beklimt de toren samen met een lid van het vrouwelijk personeel. Dat was een werkbespreking. We <lacht> hebben wat gepraat over de werksfeer, betaling van de overuren, het prachtige uitzicht. Je kent dat wel. Overuren. <lacht> Moet u daarvoor betaald worden? Mm -hmm. Waar blijft de medische ethiek? Met overuren maken verdien je niets. Nog afgezien van de medische ethiek. Routine, hè? nog eens routine. Allemaal controles. Geen ernstige gevallen? Nou, nee. Eigenlijk maar één. Een patiënt die eergisteren is binnengebracht met een verwaarloosde meningitis. Het ja, bevalt me eigenlijk niet. Maar vele kan ik er nu nog niet van zeggen. Oh, maar vandaag gaat het al beter. Het onderzoek van de ruggenbergpunctie was niet ongunstig. Hmm. dan heb je geluk, Pinkers. De patiënt is advocaat. En als er met hem iets fout gaat... Oh, maak je maar geen zorgen, collega. We slepen hem er wel door. Laten we dat hopen, Pinkers. Toen zwegen ze. Iedereen was met zijn eigen gedachten bezig en at. Het optimisme van Pinkers was terecht. Vroeger ging je aan een tuberculeuze meningitis absolute pijp uit. Maar tegenwoordig is het geen punt meer. Streptomycine en een dagelijkse ruggenmerginjectie. Niet plezierig, maar als het goed gedaan wordt... Plotseling werd de deur opengegooid en daar stond de hoofdzuster zwaar ademend, zwijgend en met fonkelende brillenglazen. Zo, zuster. Wat kan ik voor u doen? Wilt u mee eten? Dank u. Ik heb iets te melden. Oh, ik zou zeggen, steek u maar van wal. Ik geloof niet dat u het plezierig zult vinden, dokter. Dat kan ik pas zeggen, als u het mij vertelt, hebt. Zegt u het maar. Er ontbreken tien ampullen morfine uit de gifkast. Tien uh, kan... ampullen? Sinds wanneer? Sinds vanmiddag. Vanochtend waren ze er nog. Ik controleer namelijk elke ochtend. Weet u dat zeker, zuster? Absoluut, dokter Pinkers. Iedere ochtend controle. We hadden zestien dozen, elk met tien ampullen. Nu zijn er nog maar vijftien. Maar dat nou. is dan... Toch wel ja, mogelijk. dames en heren, geen paniek. Laten we de zaak eerst even nagaan. Heeft een van u misschien morfine gebruikt? Geef mij maar bier. Ja, Bolt is sowieso uitgesloten, natuurlijk. Ja, dan moet het een patiënt zijn... De gifkast is altijd op slot. Alleen u, dokter Pinkes, dokter Edeltraut, en ik heb de sleutel. Dokter Bolt nog niet. Eén van ons moet dus sinds vanmiddag verslaafd zijn geraakt aan morfine. U misschien, zuster Anna? Alsjeblieft, dokter. Sorry, zuster. Het was maar een grapje. Ja, het is een verveelde zaak. Het enige wat we kunnen doen is onze ogen en onze oren openzetten. Misschien een nieuw slot op de kast? Waarschijnlijk is dat niet eens nodig, dokter. Niet nodig, hoezo? Waarschijnlijk weet ik het al vrij vlug als... Als wat? In ieder geval erg snel. Verdenkt u dan iemand? Een vermoeden. Zorg dan dat u zekerheid krijgt, zuster. En zolang u dat niet hebt, verliest u de gifkas geen moment uit het oog. Zeker niet, dokter. En nogmaals, zodra uw vermoeden zekerheid geworden is, meldt u dat mij onmiddellijk. Natuurlijk, dokter. Kan ik nu gaan? Ja. Goed dat u meteen gekomen bent, zuster. Dat is mijn plicht, dokter. Goedenavond. Goedenavond, ja. zuster. Ze deed verdomme net alsof wij die troep gepikt hadden. Ach, onzin. Ze heeft gewoon de pest in omdat juist haar zoiets moet overkomen. Volgens mij heeft een van de patiënten het gepikt. Wat dat betreft heb ik al heel wat meegemaakt. Hopelijk maken ze er geen gewoonte van. Nou, maak je maar niet ongerust. Zuster Anna kruipt nu in de gifkast... en komt er niet eerder uit voor dat de dader opnieuw zijn slag wil slaan... en zij hem op heterdaad betrapt. Commissaris Anna Magret. Misschien is er wel ergens neergelegd waar niemand het kan vinden. Ik geloof vast dat dat het is... De volgende ochtend maakte ik samen met de anderen visite op de verschillende afdelingen. Schudde talloze zusterhandjes, zag alle patiënten en moest stapels röntgenfoto's bekijken. De laatste patiënt was de man met de tuberculeuze meningitis. Hij lag alleen in een rustige kamer. Meester Walter Bergius, advocaat, 53 jaar. Een stille, wat bleke man zag er niet slecht uit, maar ik kreeg toch de indruk dat hij nog niet over het kritieke punt heen was. En hij scheen dat ook te weten. Bierstein sprak rustig en zelfvertrouwend met hem, terwijl von Stach de anamnese bestudeerde alsof ze hem uit het hoofd wilden leren. Ik bekeek de röntgenfoto's. Vier maanden geleden was er een nieuwe uitzaaiing geweest en had het hersenvlies aangetast. Toen we op de gang stonden schudde Bierstein het hoofd. Ja, het zou jammer zijn als hij er nu nog tussenuit zou knijpen. Met dezelfde behandeling maar doorgaan, Pinkers. Mm -hmm. En mocht er iets misgaan, dan onmiddellijk waarschuwen. Komt in orde, dokter. Ieder ging weer zijn gang. Ik ging naar de Röntgenafdeling waar Petra mij zeer kritisch bekeek. Volgens mij bent u niet uitgeslapen, dokter. Bent u nooit moe? Zeker wel, dokter. S'nachts. Wat zou u ervan zeggen als wij vanavond de toren eens gingen beklimmen? Niets. Ik moet vanavond brieven schrijven. Dan vraag ik de hoofdzuster of ze met me meegaat. goed idee. Maar misschien kunt u eerst de zes controlefotos bekijken. Ik heb de opname al gemaakt. Ik zette de bril op... en zag Petra om mij heen lopen in blauw violet. Ze bewoog zich zeer gracieus. Maar ik moest mij concentreren op de foto's. Toen ik klaar was met de zes ribbenkasten... en mijn diagnose had opgeschreven... was het tijd voor het middageten. Eieren, spinazie en aardappelen. De stemming was... ...minder opgewekt dan gisteren. En is de morfine gevonden? Nee, ik heb zelf alles nog eens gecontroleerd. En er is inderdaad één doos met tien ampullen verdwenen. Misschien waren het geen zestien dozen... ...maar volgens de boeken was de voorraad min het gebruik zestien. Dus het moet wel kloppen. Mm -hmm. En de hoofdzuster loert nog steeds. Ze heeft een verdachte, maar ze wil er niet meer voor de dag komen... Ze wil de dader persoonlijk overrompelen. Zoals ik al zei, commissaris Anna Maigret. Ze kan het niet laten. Ik voel haar kille hand al in mijn nek. Nou, ik geloof niet dat u de dader bent, collega. Ik zou niet het eerste slachtoffer zijn van een gerechtelijke dwaling. De middag verliep zonder problemen. Mijn verzoek Petra toch nog mee te krijgen voor een avondbezoek aan de toren mislukte. Dus ging ik na het eten alleen op stap en naderde de toren van de andere kant. Ik zag hem vaag in de schemering. Ik hoorde het zoemen van de pomp en het stampen van de zuigers. In de verte chirpten de krekels. Tree voor tree ging ik de wenteltrap op en kwam min of meer buiten adem boven. In het sanatorium waren al verschillende ramen verlicht. Beneden tussen de bomen zag ik iets bewegen... Een licht geklede figuur kwam tevoorschijn. Petra? Kom boven, edele jonkvrouw. Hier is uw beschermer. Ik kom, heer ridder. En stel me onder uw bescherming. Het was Petra helemaal niet. Het was von slag. Ik had alle tijd mij daarover te verwonderen voordat zij boven zou zijn. Kijk nou, onze nieuwe torenliefhebber. En deze keer zonder dame. Ik wist dat u zou komen, hooggeboren vrouwen, zodoende. Zeer attent van u. Ach, ik kom hier vaak. Het uitzicht en het dal, vooral tegen de avond. Het sanatorium, de bomen. Kijk, kijk. Wat is er? Kijk, daar. Waar? Het raam op de derde verdieping. Rechts. Ik zie niks. Dat licht. Ja. Ja, nou zie ik het ook. Wat... Wat gek. Maar dat... Dat is... Wat? Uh, een... een zaklantaar of zoiets. Ja. Ja, iemand loopt met een brandende zaklantaar in zijn kamer rond. Eigenaardig. Misschien is de lamp van het grote licht kapot. Ja, maar dan kan hij toch het schemerlampje aandoen? Misschien loopt hij daar wel naartoe. Welke kamer is dat? Geen idee. Kijk, uit, wegspook. En geen schemerlamp aan. Toch idioot. Misschien was het inderdaad het slotspook. Nou, dat lijkt me nog wat te vroeg. Zeg ik, ik krijg het koud. Gaat u mee naar beneden? We gingen. Ik bracht haar naar beneden door het bos tot voor haar kamer. Gaat u nog naar de artsenkamer? Nee, niet meer. Ik moet nog wat werken. Uiteindelijk moet ik toch eens mijn patiënten leren kennen. <laughs> Wel te rusten dan. Uh, slaap lekker. Ik maakte een buiging, wachtte totdat ze de deur achter zich dicht had gedaan en ging toen naar mijn kamer om te werken. Tegen half twaalf deed ik het raam dicht omdat ik last kreeg van de muggen en de vliegen en ik besloot maar naar bed te gaan. Ik begon me te wassen. Maar toen ik me af wilde spoelen, werd de straal steeds dunner en dunner en tenslotte was er helemaal geen water meer. Met mijn ogen vol zeep keek ik naar de kraan. Toen kreeg ik in de gaten wat er gebeurd moest zijn. De pomp in de toren werkte niet meer. Juist nu ik met mijn ogen vol zeep achter de wastafel stond. Er bleef mij niets anders over dan met een handdoek de troep uit mijn gezicht te wrijven. Ik deed de kraan dicht, het licht uit en het raam weer open. Op dat ogenblik hoorde ik ergens in de verte een deur dichtslaan. Ik zag een lichtstraal, waarschijnlijk van een zaklantaren, in de tuin op weg naar de berg. Een krachtige gestalte in verpleegstersuniform liep met energieke stap erachteraan. Anna, onze hoofdverpleegster. Ik begreep het. De nachtzuster had natuurlijk gewaarschuwd dat de waterpomp uitgevallen was en Anna zou dat varkentje wel eens even wassen. Ik draaide de kraan weer open om toch nog mijn gezicht te kunnen wassen, want in het marstempo waarin Anna de berg opliep, moest ze de kraan binnen een paar minuten weer aan de praat hebben. Maar geen druppel. Ik liep weer naar het raam om te kijken of Anna terugkwam. Niets. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze zoveel tijd nodig had om die pomp te repareren. Maar er waren inmiddels twintig minuten verlopen. Nog steeds geen water en Anna kwam niet terug. Er bleef mij niets anders over, maar weer voor Ritter te gaan spelen. Ik kleedde me aan, deed mijn kamer op slot en ging naar beneden. Op de eerste verdieping brandde nog licht in de onderzoekkamer. Ik ging naar binnen... Zuster Inge, dezelfde die mij een standje had gegeven... wegens roken in de hal. Dokter? Goedenavond, zuster. Nachtdienst? Ja, dokter. Ik zag de hoofdzuster in de richting van de toeren lopen. Is ze nog niet terug? Nee, ze is er nog niet. Er is ook nog geen water. Ik kan niet beginnen. Ik kan hier niet weg. Ik wil de zuster Maria gaan wekken. Nou, laat haar maar slapen. Heeft u hier misschien nog een Ja um, Jawel, een kleintje. Ze gaf me een... Kleine zaklantaren. Ik probeerde hem. Hij deed het. Het was zo'n zaklantaren die men gebruikt bij patiënten om in de keel te kijken. Het ding geeft zo weinig licht dat je blij mag zijn als je de huig kunt zien. Veel licht geeft hij niet, hè? Voor mij genoeg. Denkt u dat de hoofdzuster dezelfde weg terug zal nemen? Absoluut, dokter. Ik ging... Toen de benedendeur achter mij dichtviel en mijn zaklantaren een schuchtere lichtstraaltje produceerde, begon ik te rillen, ondanks de zomerse warmte van deze nacht. Ik voelde dat er iets zou gaan gebeuren. Het was niet makkelijk een held te zijn. Boven aan de bosrand bleef ik staan. Ik deed de lantaren uit en liep verder. Geen spoor van Anna. Stap voor stap liep ik om de toren heen. Ik was al aardig aan het donker gewend en kon alles en iedereen op drie meter afstand herkennen, maar er was niets. Plotseling bleef ik staan. De deur die toegang geeft tot de ruimte waar de waterpomp in staat, was open. Een roodachtige lichtblas viel naar buiten op het gras. Er moest iets gebeurd zijn daarbinnen. Ik hield de zaklantaar zo alsof ik een revolver in mijn hand had. Het licht kwam uit Anna's zaklantaren, die op de grond was gevallen en nog een zwak schijnsel verspreidde. Voor de schakelkast lag Anna, met uitgespreide armen, haar gezicht tegen de grond. Een zware steen met scherpe kanten had haar achterhoofd verbreizeld. Ik knielde bij haar neer en ik voelde haar pols. Niets. Wat ik voelde bonzen was mijn eigen hart. De straal van de zaklantaren richtte zich op Anna's rechteroog. oog. De pupil bleef star. Ik stond op en ik keek naar boven. Het glas klinsterde, maar het luik was gesloten. De steen die allemaal getroffen had, was uit de omlijsting naar beneden gevallen. Ik stond vlak naast de schakelkast en ik zag dat de schakelaar op de middelste stand uitstond. Misschien was er een relais ingebouwd dat bij overbelasting automatisch de hele zaak uitschakelt. Maar als dat niet het geval was, dan had iemand. Voorzichtig pakte ik de hefboom met een zakdoek vast en drukte hem naar boven. Er begon iets te kraken in de schakelkast en de motor begon te zoomen. De pomp liep weer. Nog een geluk dat ik de kraan op een kamer had dichtgedraaid. Ik boog mij nog een keer over, Anna heen, maar zorgde ervoor niet precies onder het luik te staan. Haar gezicht had geen starre uitdrukking, eerder iets triomfantelijks, alsof ze wilde zeggen, zie je wel, ik heb gelijk gehad. De morfine. Als Anna niet het slachtoffer is geworden van een ongelukkig toeval. dan. Maar die gedachte vergat ik snel weer. Ik liep om het lichaam van Anna heen naar de trap. Langzaam ging ik naar boven en opende voorzichtig, mijn hand in een zakdoek gewikkeld, het luik boven de ruimte waar de pomp in staat. Het cement van de omlijsting was kurkdroog. De stenen zaten praktisch los. Ook hier waren. Twee mogelijkheden. Of de steen was toevallig naar beneden gekomen, precies op het moment dat Anna eronder stond, of het was geen toeval. Opzet dus. Toen ik terugliep naar het sanatorium, voelde ik me moe en ellendig. De verdwenen morfine speelde steeds door mijn hoofd. Anna had gezegd dat ze zeer snel zekerheid zou verschaffen omtrent de dalen van die doos met die ampullen morfine uit de gifkast... Zou ze daarom hebben moeten sterven? Zuster Inge zag er bleek uit toen ik terugkwam. Ze keek me wat schuchter aan. Heeft u de hoofdzuster gevonden? Ja. Ik... Is er al water? Het is... U... u bleef zo lang weg. Ik kon niet vluggen. Ik dacht dat ik u dat net al hoorde. Er was iemand op de trap. Op de trap? Ja, voetstappen. Ik hoorde de trap kraken. Weet u dat zeker? Absoluut. Er kwam iemand de trap op, maar... Waar, waar ging je naartoe? Ik weet het niet. Opeens was het geluid weg. Een patiënt? Nee, die maken meer lawaai. Het was, hoe zal ik het zeggen, alsof iemand bewoog die niet wilde dat je hem hoorde. Een, een soort sluipende beweging. Bovendien is het na twaalf, de patiënten slapen al lang. De toiletten zijn beneden, geen patiënt heeft hierboven iets te zoeken. Toch, toch is het merkwaardig. Wat is er aan de hand met de hoofdzuster? Waar is ze? Luister. U mag er met niemand over praten. Ik ga nu dokter Bierstein wekken. En u zegt pas wat als u iets gevraagd wordt. Is dat begrepen? Ja, maar... Wat is er met de hoofdzuster? Anna... is dood. U hebt geluisterd naar het eerste deel van De Laatste Visite. Een hoorspelserie in vier delen geschreven door Hans Gruel. De rolverdeling was als volgt. Dr. Johannes Bolt, Jules Crozet. Inge Bruni Henke. Dr. Pinkus, Wim de Meijer. Dr. Bierstein, Wim Hoddes. Anna, Jokke van den Berg. Petra Radis, Kensi Gerards. En Dr. Edeltraut van Stach, Barbara Hofman. Regie was in handen van Hero Muller. Dan nu het tweede deel van een hoorspelserie in vier delen, geschreven door Hans Groel en bewerkt door Hans-Georg Bertolt, getiteld De Laatste Visite. De Nederlandse vertaling is van D. van Bosheide, regie Hero Muller. dagen was ik nu in het sanatorium. Nee, nee, niet als patiënt, als arts. Hoofdzuster Anna, die mij als een sergeant-majoor had begroet, was dood. En uitgerekend ik had haar gevonden, boven in de toren die eruit zag als een roofridderslot, maar dienst deed als watertoren voor onze broodnodige watervoorziening. Als ik niet op laat in de avond had gewerkt, zou ik al lang geslapen hebben, maar ik kreeg geen water uit de kraan en op dat moment hoorde ik in de verte een deur slaan. Ik liep naar het raam en zag hoofdzuster Anna richting Toren lopen. Ik dacht, die gaat de zaak repareren en wachtte af. Na een half uur werd ik toch wat onrustig. Anna had toch al lang terug kunnen zijn. Ik ging naar de Toren en vond haar. Dood. Ze lag in de ruimte waar de waterpompen stonden, vlak voor de schakelkast en de hoofdschakelaar stond op uit. Een zware steen had haar achterhoofd verbreizeld. Een steen die uit de omlijsting naar beneden was gestort. Een ongeluk... Natuurlijk, alles is mogelijk. Maar er was nog iets. De morfine. Een doos met tien ampullen morfine was uit de gifkast verdwenen. En Anna had gezegd dat ze ons zeer snel zou kunnen vertellen wie de dader was. Was het daarom dat ze had moeten sterven? En hoe was die hoofdschakelaar in de nulstand gekomen? Was er een relais dat automatisch uitschakelt bij een storing of een defect? En als dat zo was, sprong de schakelaar dan automatisch in de nulstand? Redenen genoeg om te twijfelen. Maar ik hoefde dat gelukkig niet meer alleen te doen, want inmiddels had Bierstein, die ik uiteraard had ingelicht, de politie gewaarschuwd. En daar zaten we nu in de artsenkamer. Bierstein, Pinkus, Van Stach en ik, en verder nog een heer die eruit zag als een indianenhoofdman. Commissaris gees met twee e's, zo had hij zich voorgesteld. Een sympathieke man met glimmertjes in zijn ogen. Een man die hartelijk kon lachen als er maar iets te lachen viel. Maar nu lachte hij niet. Valt die pomp wel eens vaker uit. Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Ik ben hier pas sinds gisteren. Ja, dank u. Dokter Bierstein. Wel eens, dat is nogal zwak uitgedrukt. Ze hadden die hele lang dus lopen. Het is een wonder dat er hier nooit eerder zo'n ding naar beneden gekomen is. Dokter Bot, u zei dan net dat u sinds gisteren hier bent. Hoe is het dan mogelijk dat u alles over die pomp en de situatie af weet? Op de dag dat ik hier aankwam, heb ik de omgeving wat verkend. Ook de toren en de ruimte waar die pompen staan. Van huis uit ben ik nogal nieuwsgierig... Op een gegeven moment kwam ook mijn assistente naar boven. We praten wat, ook over de pomp. En ze vertelde me dat die vaak uitviel. En toen u vannacht merkte dat er geen water was, dacht u onmiddellijk aan de toren? Jawel. Waarom bent u de hoofdzuster achterna gegaan? Ik vond dat ze erg lang wegbleef. Er moest iets gebeurd zijn. Bovendien sliep verder iedereen. Ik, ik wachtte eigenlijk meer op water en niet zozeer op de hoofdzuster. Was de hoofdzuster geliefd hier in het sanatorium, dokter Bierstein? Ja, we moet ik dan op zeggen? Oh, zegt u het maar op uw eigen manier. Nou, hoofdzusters zijn zelden geliefd. Ze zijn meestal op een leeftijd dat ze alleen maar geïnteresseerd zijn in hun werk. Ze hield alles en iedereen in de gaten. Vindt u dat een foute karaktertrek? Nee, dat nu bepaald niet, maar je, je kunt het ook overdrijven. Deed ze dat? Ja, Nu ze dood is, vind ik het moeilijk om daar een antwoord op te geven. Alhoewel, aan de andere kant wilt u natuurlijk inlichtingen, Geen grafreden. Precies. Nou, ze had de vervelende eigenschap zich letterlijk overal mee te bemoeien. Ook als het met, met de dienst niets te maken had. U mocht haar dus niet? Om eerlijk te zijn, niet, commissaris. Nee, niet zo erg. En u, dokter Pinkus? Ja, uh, ze verstond haar vakcommissaris, zonder twijfel. Maar verder. Je begrijpt me goed, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar, maar verder. Nou, ik was altijd blij als ik niet al te veel met haar te maken had. En u, dokter Van Stag. Ja, uh, ik sluit me volkomen bij mijn collega's aan. Wat was dat met die morfine? Wij zouden het waarschijnlijk niet eens gemerkt hebben... dat er een doos met ampullen was verdwenen. Het wordt hier weinig gebruikt. En ik moet u eerlijk bekennen, commissaris... dat ik zelf eigenlijk niet precies wist... hoeveel we met dat spul in huis hadden. Heeft u een verklaring voor het feit dat het gestolen is? Nee, absoluut niet, nee. Misschien een van de patiënten. Dacht de hoofdzuster dat ook? Dat geloof ik niet, nee. Toen ze het ons kwam zeggen, deed ze alsof ze iemand verdacht... Ze zei dat ze de zaak snel zou oplossen. Ja, Neemt u mij niet kwalijk, commissaris. Mm -hmm. Maar ik geloof dat ze, dat ze wat gewichtig wilde doen. Ik kreeg namelijk de indruk dat ze zich ergerde... omdat zoiets juist haar moest overkomen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat was het. Ze ergerde zich. In ieder geval heeft ze de zaak niet meer kunnen oplossen. Vertelt u me dokter Bolt... waarom deed u een zakdoek om uw hand toen u het luik aanraakte? Ik? Ik dacht... Nou ja, ik, ik weet gewoon dat je in dat soort situaties beter niets kunt aanraken. U dacht aan vingerafdrukken? drukken? Uh, ja. Waarom? Ja. Weet u, die steen kan natuurlijk naar beneden zijn gevallen. Maar hij kan ook zijn gegooid. Ach, kom. Gegooid? Maar, maar dat is toch... Dat, hoe, hoe komt u daarop? Ja, geloof je aan de eerste of aan de tweede mogelijkheid? Ik kreeg opeens dat gevoel omdat ze zo lang wegbleef. Ik weet niet waarom. Boven in de toren heb ik niets kunnen ontdekken... wat aan deze gedachte aanleiding zou kunnen geven. Maar toen ik weer terug in het sanatorium was... Ja? Ja, het is misschien volkomen onbelangrijk. Maar de nachtsuster zei mij dat toen ik weg was... ze voetstappen op de trap gehoord had. Voetstappen? Ja. Iemand liep heel voorzichtig de trap op. Ze dacht eerst dat ik het was. Daarna hoorde ze niets meer. En wat heeft u daaruit geconcludeerd, dokter Bolt? Ik pretendeer niet iets van recherchewerk af te weten, commissaris. Ik heb alleen maar gedacht dat er iemand in het park geweest zou kunnen zijn... die voor mij het sanatorium is binnengegaan, meer niet. Ach, kom, kom, kom, collega. Ik ben ook gek op detectiveverhalen. Maar ik dacht dat je de meest voor de hand liggende mogelijkheid moest aannemen. Het kan toch een patiënt geweest zijn die, ondanks dat het streng verboden is... op de wc is gaan zitten roken? In eerste instantie heb ik er ook aan gedacht... Maar zuster Inge zei dat de patiënten daarvoor niet van hun verdieping af hoeven. En ze hebben niets op die trap te maken. Nee, natuurlijk, maar wie weet wilde de een de ander een bezoek brengen? En moest daarom een verdieping hoger zijn? Nee, ik ken uw patiënten niet en zeker niet hun gewoonte, dokter Beerstein. Maar uw stelling dat de ene patiënt de ander wilde bezoeken. lijkt mij onwaarschijnlijker dan de mogelijkheid dat er iemand in het park was die ongemerkt het sanatorium wilde binnensluiven. U denkt dus dat zuster Anna is vermoord? Wij moeten zeker met die mogelijkheid rekening houden, dokter Bierstein. Ik leunde samen met Petra over de vensterbank. Ik zag er kennelijk moe uit. Bent u altijd zo moe, dokter? Nee, alleen maar wanneer ik midden in de nacht met een moord geconfronteerd word. Moord? Kijk, daar twee uur is de commissaris met zijn ploeg in de tuin bezig geweest. En nu zijn ze op de toren. Ik zou wel eens willen weten wat ze zoeken. De moordenaar natuurlijk. Of tenminste een aanwijzing. Gelooft u nou werkelijk? Ik bedoel, wie kan er nou belang bij hebben? Bij het, bij het vermoeden van de hoofdzuster? Ik, bijvoorbeeld. O, u laat me niet lachen. Nee, eerlijk. De politie zou kunnen denken... Nou? Eigenaardig. Er is nog nooit iets in het sanatorium gebeurd. Dan doet ede dokter Boolt intreden en ziet daar... <laughs> Alsjeblieft, toch. Nee, nee, nee, luister nou. Hij denkt natuurlijk, die vent is morfinist. Zoiets komt er ook bij artsen voor. Ach, nou, hij pikt de morfine, de hoofdzuster heeft dat gezien, zegt dat ze iemand verdenkt waar de verdachte zelf bij zit, dus moet hij haar eenvoudig wel uit de weg ruimen, als hij tenminste wil doorgaan met zijn fatale hobby. Heel eenvoudig. Zijn lieve assistente Petra had hem het verhaal verteld over die waterpomp, die vaak uitviel, dus wat doet hij? Hij sluipt s'nachts door het park naar de toren, schakelt de pomp uit en wacht af. Zoals hij al gedacht had, Anna komt, de stenen uit de omlijsting zaten los, boem, problemen opgelost. Hij gaat weer terug naar het sanatorium, Krijgt voor de nachtzuster een zaklantaren en gaat er weer op los en vindt de dode hoofdzuster. En hij rent ontzet terug. Ja, het is leuk gevonden, ja, maar. zeg. Ach, maar. Ik geloof dat de commissaris dat een uitstekende oplossing zou vinden. Ik niet. En bovendien, ik ben geen morfinist. Hoe weet u dat? Ze zien er heel anders uit. Ah, hoe zie ik er dan uit? Ik zou zeggen, eerder een alcoholist. Z wilt u een vodka? Het is ten strengste verboden onder diensttijd te roken. Heeft u? Uh -uh. Ze ging naar het laboratorium. Ik hoorde de deur van een koelkast open en dicht gaan. Ze kwam terug met een fles wodka, toverde glazen uit haar bureau. En ze schonk in. Bedronken. Niemand mocht de hoofdzuster eigenlijk. Ik heb ook rotzooi met haar gehad, omdat ze me hier de wet wilde voorschrijven. Maar ja, dat iemand er zo haat. Het... het moet iets met die... ...morfine te maken hebben. Absoluut. Maar het zou een reden geweest kunnen zijn... ...als we überhaupt van sprake geweest zou zijn. Hé. Hey. Alsjeblieft. Wodka, midden op de dag. <laughs> u ook één, dokter? Ik? Ik die no... Nou, eentje dan. Ik heb het nodig. Roost, roost. Hebt u nog iets voor ons, collega? Een long... 30 bij 40, alsjeblieft. Hmm. Het gaat niet goed met die advocaat. Pergjoes? Ja. Ik heb vanmiddag een punctie bij hem verricht. Hij is moe, slap, gedeprimeerd en nauwelijks aanspreekbaar. Ik begrijp het niet. Gisteren zag het er nog vrij aardig uit. Dat kan alleen maar een nieuwe uitzaaiing zijn. Ik moet zekerheid hebben. Een ongeluk om nooit alleen. Eerst die verdwenen morfine, dan Anna, dan de politie op de vloer. En dan ook nog die advocaat. Ik dacht nog wel dat het hier allemaal lekker rustig zo toegaat. Was ook zo, collega. Was ook zo. Tot u kwam. Eh, kan ik de patiënt binnenbrengen? Graag, dan hebben we dat gehad. Wij wachten totdat Petra de opname gemaakt en ontwikkeld had. We gingen naar de donkere kamer. Pinkus bekeek de foto als een filatelisten zeldzame postzegel. Niets. Helemaal niets. Inderdaad. De longen zijn schoon. Geen spoor van uitzaaiingen. Ik begrijp het niet. Waarom werkt die man opeens niet meer mee? Toen we de volgende morgen bij meester Bergius visite maakten... zag het ernaar uit dat hij niet lang meer te leven had. Hij lag doodstil met zijn handen roerloos op de dekens. Hij had zijn ogen open, de pupillen waren klein... Hij wilde niet meer. Hij wilde eruit stappen, ongemerkt en ongehinderd. Bierstein bekeek de temperatuurstaat. Collega van Stach keek over zijn schouder mee. Er was niets dramatisch aan de hand. Wij keken toe toen Bierstein de man onderzocht. Hij zei geen woord. Toen we op de gang stonden, veegde hij met een onrustige beweging over zijn gezicht: Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Pinkers, wanneer hebt u voor het laatst een punctie verricht op hem? Een uur geleden? Tegen negen. Geen eiwitten. Negatief. Vergissing dus uitgesloten? Absoluut. Geen enkele aanwijzing dat de meningitis zich heeft uitgebreid. Eiwitgehalte gelijk gebleven. En toch deze miserabele toestand. Hij kwijt toch wel stuipte niet? Vanzelfsprekend. Ja. Ja, dan moet er ergens een beroerde ingekapselde hart zitten... Om mezelf gerust te stellen, zal ik de volgende punctie zelf verrichten. En daar stonden we weer, om het bed van meester Bergius, Bierstein, Pinkus van Stach en ik. Verder nog de zuster van de afdeling, de moederlijke, massale zuster Maria en zuster Inge, die ik al vrij aardig kende. Bergius was er nog erger aan toe: mager, de huid droog als kalk maar nauwelijks enige kenmerken van een meningitis. Alleen zijn ademhaling was onregelmatig. De zusters legden hem op zijn zij en Bierstein verrichtte de puncties snel en zeker. De druppels waren zo helder als water. Zuster Maria gaf hem de spuit met streptomycine. Ik zag de fles op de glasplaat van een tafeltje aan het voeteneinde van het bed staan. De patiënt bewoog niet en gaf geen enkel geluid. Drie uur later was de advocaat dood. Dat zag ik aan het gezicht... ...van Pinkus toen hij de artsenkamer binnenkwam. Een halve apotheek heb ik hem laten slikken. Niks. Temperatuur daalde, pols ging steeds sneller. Een klassieke Crux mortis, zoals je het in alle studieboeken kunt lezen. Bierstein en von Stach kwamen binnen en we begonnen zwijgend te eten. Maar de rust duurde niet lang... Er werd op de deur geklopt en zuster Maria kwam binnen. De situatie was eigenlijk gelijk aan die van de eerste avond toen zuster Anna binnenkwam. om te melden dat er morfine gestolen was. Dokter Bierstein? Ja, wat is er, zuster? Neemt u me niet kwalijk, dokter, maar. de streptomycine die we vandaag. Het is er niet meer. Huh? Wat is er met die streptomycine? Nou. Het is weg. Ach, Schat, wat krijgen morgen. we nou? Zeg maar, zijn toch echt aan het idioten? Die pikt er nou streptomycine? Het is verdwenen. En de fles was nog bijna vol. Ik wilde het nog gebruiken voor een paar patiënten. Kijkt u dan overal nog eens goed. We hebben echt overal gezocht, dokter. Ik heb het nog na de punctie zelf op de tafel gezet. Ik wilde gaan opruimen. Alles stond precies zoals ik het had neergezet. Behalve die fles. Ik heb Inge en Renate ook gevraagd, maar die weten van niks. Ja, en daarom wilde ik vragen of dokter Pinkus misschien... Nee, zuster. Ik heb die fles niet aangeraakt. Waarom zou ik? Hebt u die zaak opgeruimd, dokter Van Sag? Ja, ik heb de fles alleen maar gezien toen ik vanochtend vroeg hier binnenkwam... om aanwezig te zijn bij de punctie die u bij Bergejoe zou verrichten, dokter. Ja, meer weet ik er ook niet van. Bolt? Geen idee. Op mijn afdeling gebruiken we geen Nou, U hoort het, zuster. Wij hebben het niet. Ja, maar ik... Als je dingen kwijt bent, dan vind je ze vaak op de onmogelijkse plaatsen terug. En doet u me nou een plezier en zoekt u nog eens goed. Jawel, toch. En als dat spul werkelijk weg is, dan is er nog een man overboord. Misschien heeft iemand het per ongeluk weggegooid en durft het niet te zeggen... Komt vast wel weer terecht. Ja, net zoals die morfine zeker. In de namiddag zat ik te transpireren achter mijn runchenapparatuur. De zon brandde en er was een prachtige blauwe hemel. Maar ik zat in het donker en bekeek harten en longen en ribbenkasten. Het was moordend om met dit weer te moeten werken... in plaats van heerlijk aan het meer te liggen met Petra. Maar zij stuurde de ene patiënt binnen als de andere klaar was en dat ging maar door. En opeens stond ze naast me. Strasman ontbreekt van de afdeling drie. Stond hij er dan op voor vandaag? Ja wel, maar die van zaal drie moeten we altijd een paar keer oproepen. Dokter von Stach, bel haar op en zeg dat ze hem naar beneden stuurt. Maar snel, want ik wil de frisse lucht in. Dat heb ik al gedaan, maar ik krijg geen gehoor. We zijn natuurlijk aan de koffie. Zij wel. Ik ga hem wel halen. Moderne röntgenafdelingen hebben alle nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, maar daar was hier nog lang geen sprake van. Ik draaide de kruk waar ik op zat omhoog, tot die niet verder kon en speelde wat met de schakelaar van de bureaulamp en de microfoon. Petra bleef lang weg. Plotseling hoorde ik een geluid en voorzichtige voetstappen bij de achterdeur naderbij komen. Ik bleef zitten, maar mijn hart klopte in mijn keel. Dat was Petra niet. Maar wie wel? Bent u daar? Kom binnen. Brengt u meneer Salsman? Nee, dokter, ik... Inge? Ja. Heeft u nog een blikje? Ja, natuurlijk. Wat, wat, wat is er, zussen? Ik moet u spreken. Nou, ga je gang. Ik luister. Het is die, die streptomycine, die fles. Weet u... Ja? Ja, wat is daarmee? Ik... U heeft die fles weggegooid. Nee, ik heb gezien wie hem meegenomen heeft. Die fles van Bergio's? Ja. En? Het is een lang verhaal, dokter. En ik heb nu niet veel tijd. Maar misschien kunnen we... Ik... Ik bedoel, uh, misschien heeft u vanavond een paar minuten? Vanavond? Ja, natuurlijk. Een uur of acht? Oh liever wat later. Goed, waar? Ergens buiten. Het is beter als... Mm, negen uur bij de toren. Uitstekend. Maar, alsjeblieft, praat er met niemand over. Wees me niet bang. Ik hou mijn afspraakjes over het geheim. Ik moet nu gaan. Tot vanavond. Ze rende weg en liep mij alleen. Vreemd. De zaak nam een wending die mij onrustig maakte. Wat wist Inge... En waarom wilde ze het uitgerekend aan mij vertellen? Eigenlijk zou ik mij gevleid moeten voelen, maar waarom is ze niet naar de chef gegaan? Luidruchtig ging de deur open en Petra kwam binnen met de patiënt. Snars zat rustig de kaarten. Kan ik hem binnenbrengen? Ja, vlug, dan zijn we tenminste klaar. Hij moet hem nog uitkleden. Petra bracht hem binnen en duwde hem achter het scherm. Ik zette hem nog wat recht. Ik schakelde in en zag... niets... Petra had de stroom waarschijnlijk nog niet ingeschakeld. Ik pakte de microfoon, drukte op het knopje en vroeg met enige berisping in mijn stem of ze haar verzuim van plan was goed te maken. Er gebeurde niets. Ik herhaalde dat nog eens. Geen succes. Misschien was ze even weggelopen. Zuchtend stond ik op, deed de bril af en liep naar de deur. Petra zat aan het schakelbord en keek me vriendelijk aan. Is er iets niet in orde? Ja, zonder stroom gaat het erg moeilijk. Zonder stroom? Hoezo? Ik vroeg om stroom maar er gebeurde niets. En heeft u de microfoon niet ingeschakeld? Ik heb niks gehoord. Ik heb de microfoon wel ingeschakeld. Wacht eens even. Ze liep langs me heen naar het apparaat en keek naar de schakelaar van de intercom. Alsjeblieft, de ding is uitgeschakeld. Zie je wel? Zo staat die goed. Oh, ja, nou goed. U heeft gelijk. Dan was het net al aan en heb ik het uitgedaan toen ik u riep. Het zal wel het warme weer zijn, neem me niet kwalijk. Wel nee, dokter. Ik schakelde in kreeg groen licht en keek naar de borstkas van Strasman... alsof de dood zelf plotseling voor me stond. Het was even voor negen toen ik mij naar mijn rendezvous begaf. In de late namiddag had het geregend en geonweerd. Het mot regende nog wat na en de avond was dus donkerder dan anders. Ik liep zoveel mogelijk onder de bomen door naar boven... en vroeg mij af of Inge er al zou zijn... Waarom wilde ze trouwens uitgerekend op deze plaats met mij praten? Toen de toren zwaar en groot voor me opdook, wilde ik het liefst weer rechtsomkeer maken. Ik dacht aan de hoofdzuster en hoe ze daar gelegen had. Als iemand de streptomycine gestolen had en Inge beweerde te weten wie, als er iemand was, dan was hij dezelfde die de morfine had laten verdwijnen. En dan was Anna's dood geen ongeluk, maar moord. Ik ging het platform op, naar binnen door de te lage deur en klom bedachtzaam tree voor tree naar boven. Het was vrij donker. Hoe hoger ik kwam, hoe meer ik de indruk kreeg dat de treden nat waren. Het had zeker ingeregend vanmiddag, maar dat kon toch bijna niet. Ik verstijfde van schrik. Ik bukte me, knipte mijn aansteker aan. Dat was geen regenwater... Dat was bloed. Inge lag bij de opening van het hoger gelegen platform op haar rug. Ze droeg een lichtkleurige regenjas, geen muts. Haar ogen staarden met een nietziende blik naar boven. Een donkere vlek ontzierde haar regenjas. Er stak een scherp chirurgisch mes met geribbeld heft in het lichaam... op de plaats waar eens haar hart had geklopt. Ik weet niet meer hoe ik beneden ben gekomen. Het was nog steeds donker. Bierstein had de politie gewaarschuwd... en commissaris Noggees met zijn mannen was snel ter plaatse... en hadden het park doorzocht, overigens zonder resultaat. Nu zat ik tegenover hem. U kunt het beste maar bij het begin beginnen. Dat deed ik. Ik vertelde hem over Berguiw's laatste punctie... zijn dood, de mededeling van zuster Maria... dat er streptomycine was verdwenen. Streptomycine... Wat kun je daarmee doen? Niets. Je kunt er infectieziekten mee bestrijden, speciaal TB, maar verder. Is er een bepaalde overeenkomst tussen morfine en streptomycine? Als de farmaceutische industrie de laatste tijd niet nieuws uitgevogeld heeft, nee. Wat is er gebeurd met zuster Inge? Vanmiddag. Ik wachtte op een patiënt die door mijn assistenten gehaald moest worden. Toen kwam zuster Inge binnen. Hoe laat? Tegen een uur of vier, half vijf. ja. Kunt u mij zo exact mogelijk vertellen wat ze zei? Ze wilde me spreken en deed daar nogal geheimzinnig over. Zij zei te weten wie de streptomycine gestolen had... maar omdat het een lang verhaal was en zij weinig tijd had... vroeg ze me s'avonds... U had dus een afspraak met haar? Ja, bij de toren om negen uur. Waarom juist daar? Dat weet ik niet, het was haar voorstel. En heeft u enig idee waarom? Nee, waarschijnlijk omdat ze ongestoord met mij wilde praten. Waarom met u? Precies... Daar zit ik me ook suf over. U ging om negen uur naar boven. Even voor negen. Ik dacht dat ik er eerder zou zijn dan zuster Inge. Maar dat was u niet. Of wel? Nee, ik... En u heeft weer niets aangeraakt? Alleen haar pols. Net zoals bij zuster Anna? Net zoals bij zuster Anna. U kent zo langzamerhand routine in het vinden van lijken. Ik zal proberen ermee op te houden. <laughs> Vertelt u eens. Wist iemand dat u een afspraak met zuster Inge had? Nee, niemand. En de deur naar deze ruimte... ...had Inge achter zich dichtgedaan en ze sprak zo zacht... ...dat iemand die hiernaast zou zitten haar absoluut... Ja? Ik bedenk mij opeens iets. Het is misschien je reinste waanzin, maar... de waanzin luister ik soms het liefst. Inge heeft mij alles verteld terwijl de deur dicht was. Toen ze wegging, liet ze de deur open. Mijn assistente kwam terug met de patiënt waarop ik wachtte... Toen hij achter het scherm stond, schakelde ik in, maar er gebeurde niets. Ik sprak door de microfoon, of mijn assistente Petra zo vriendelijk wilde zijn, de stroom in te schakelen. Maar ze hoorden niets, en waarom hoorden ze niets? Omdat de microfoon was uitgeschakeld. Maar u zei net... Een ogenblikje, een ogenblik. Toen ik moest wachten totdat Petra met de patiënt zou komen, heb ik uit verveling met de schakelaar zitten spelen. Daarbij moet ik waarschijnlijk de schakelaar hebben ingeschakeld. Want toen de patiënt achter het scherm stond en ik de microfoon inschakelde schakelde ik hem in werkelijkheid uit. En daarom hoorde Petra mij niet. Met andere woorden, als er iemand in de kamer hiernaast geweest zou zijn... had die uw gesprek met Inge woordelijk kunnen volgen. Ik heb u al gezegd dat het wel waanzin zal zijn. U weet wat men van uw verhaal kan denken. Zeker. Niemand kan getuigen dat Inge inderdaad bij mij was. Ik heb haar naar de toren gelokt. Ik heb haar daar op professionele wijze doodgestoken, diep geschokt. Rende ik toen terug naar het sanatorium <laughs> en bracht mijn chef dokter bierstein op de hoogte van het gebeuren. U vertelt het leuk. Oefening baardkunst. Zo ongeveer heb ik het ook aan mijn assistenten verteld na de dood van Anna, die ik toch ook op dezelfde plaats en dezelfde tijd vermoord heb. Ik weet alleen niet waarom. Ik ook niet. Maar misschien ontdek ik het nog. U zou mij zeer verplichten als u behalve mij ook nog andere mogelijkheden zou willen onderzoeken. Zeker. In ieder geval is het belangrijk te weten waarom Inge juist u in vertrouwen wilde nemen. U bent hier nieuw, nog niet ingewijd in de regels van het huis... ...maar u bent een sympathieke verschijning. Hartelijke dank. Na de dood van Anna heeft zij u verteld over de voetstappen die ze s'nachts op de trap had gehoord. En nu, na het verdwijnen van de fles Stratomicide... Heeft zij misschien gedacht dat er een verband bestond tussen... We kunnen het helaas haar niet meer vragen. Nee, maar we komen er wel achter. Ik hoop het. Dokter, dat was het wel voor vandaag. Gaat u slapen, mocht ik u nog nodig hebben, dan niet eerder dan morgen vroeg. Ja, En veel succes. Nog één vraag. Hoe heette de patiënt ook alweer die uw assistenten moest gaan halen? Strasman. Strasman. En van welke afdeling? Uh, zaal 3. Petra zei nog, die van zaal drie die moet je altijd tweemaal waarschuwen. En wie gaat er over, zaal 3? Dokter von Stag. Dank u wel en goeienacht. Hij ging en liep mij achter met een onbehagelijk gevoel. Ik nam een glas water en twee aspirine tegen hoofdpijn. De volgende avond zat ik met Petra in een klein restaurant in de buurt van het sanatorium... De hele dag was de politie geweest, dat iedereen ondervraagde, ook Petra, maar mij niet. We hadden net zoals altijd normaal ons werk gedaan. S'avonds had ik zin ergens een biertje te gaan drinken, om die hele moordgeschiedenis een beetje te vergeten. En Petra was met mij meegegaan. Maar wat wilde de commissaris vannacht van je weten? Ach, hij heeft mij duidelijk gemaakt, overigens in alle vriendschap, dat ik als moordenaar van Inge te Boek sta. Alleen het motief ontbreekt nog. Dat verhaal van die intercom, dat was ook een gerecht dat hem niet smaakte. Daar heeft hij mij ook vragen over gesteld. En? Ach, niks, ik heb hem gewoon gezegd hoe het was. Hij is er natuurlijk achtergekomen dat je de microfoon ook vanaf jouw plaats bedienen kan. Ja, dat heb ik hem ook verteld. Dan behoort u ook tot de kring der verdachten. Waarschijnlijk wel. En waarom hebt u de arme Inge vermoord? Let op, het motief is zeer belangrijk. Ik weet het niet. En dan zou ik het weten. Kijk, kijk nou eens. Daar bij de deur. Het doet een pierstijn. Hij heeft ons gezien. Ik vermoed dat we allemaal stapelkrankzinnig worden. Maar voordat dat gebeurt wil ik eerst bier. Mag ik even bij jullie zitten? Natuurlijk, dokter. Ik zie dat jullie hetzelfde idee hebben gehad als ik. Ja, ja. straks zitten we allemaal op water en brood. Houd <touwt> als je niet. <touwt> ja, nou, je hebt gelijk. De commissaris is een zeer wantrouwend heer en zeer hardnekkig. Bent u ook verdachte? Nee, dat nou niet direct. Maar de diefstal van die medicijnen is hem aardig dwars. Morfine, streptomycine, streptomycine, morfine... ...en of er enige samenhang tussen bestond. Ja, wat moest ik daar nou op zeggen? Ja, het moet volgens mij met elkaar te maken hebben. Eerst de morfine verdwenen, dan de streptomycine... ...en daartussendoor sterft zuster Anna en daarna Inge. En de advocaat Bergius. Die ook nog, ja. Tien stomme ampullen morfine. Wat moet iemand daar nou mee, hè? Goed, ze hadden een hoge halte, 0,2. Maar dan nog... En 700 milligram streptomycine, 800 misschien. Nou, ik zie geen enkele samenhang. Misschien wilde iemand meester Berghuis wel vermoorden. Oh, kom nou toch, kom nou. Wie wilde nou iemand die al half dood... Wacht eens. Wat u daar zegt, dat... Als dat... Bolt, u was er toch bij toen ...we Berghuis voor het laatst gepunteerd hebben, niet? Ja, daar was ik bij. Nou is u toen niets opgevallen? Opgevallen? ja. Nou, hij was apathisch, slaperig, nauwelijks aanspreekbaar. Geen klinische tekenen van meningitis en, en toch. En toch? Ik, ik had toch het gevoel dat het spoedig afgelopen zou zijn. Hè? Terminale stadium. Exact, dat was mijn indruk ook. Na een plotselinge onverklaarbare achteruitgang, een stervende man. Ja. En hoe zijn de pupillen in het algemeen van de stervende? een stervende? Cerebrale anoxomide, of op zijn Hollands gezegd, wijd. Juist, precies. En hoe waren ze bij Ja, ik. Ik zou zeggen zeer klein. Maar zo klein horen ze toch eigenlijk niet te zijn, wel? Nee. Dus? Morfine? Morfine. En zal ik jullie nou eens precies vertellen hoe dit in zijn werk is gegaan? Let op. Onze streptomycine is een droge substantie, nietwaar? Poeder. Voor het gebruiken moeten wij het oplossen met gedistilleerd water. 10 cc per gram. Dan hebben we 100 milligram in iedere cc. Ik begon te vermoeden welke kant hij uit wilde. En ik kom me wel voor mijn kop slaan dat ik daar zelf niet opgekomen was. Dat moet de duivel bedacht hebben. Petra ademde nauwelijks. En morfine is een waterige oplossing. Een substantie van morfinezout opgelost in gedistilleerd water. 100 of 200 milligram dus in iedere ampul. Nu komt er iemand op de onzalige gedachte om 10 ampullen morfine te pikken... en gooit ze achter elkaar in een fles met streptomycine. Deze streptomycine lost op... Alsof je er gewoon gedistilleerd water bij hebt gedaan. Verschil is er niet te zien en ook niet te ruiken. Met dien verstanden dat er nu aan iedere gram streptomycine... ...200 milligram morfine is toegevoegd. En wij idioten hebben die rotzooi iedere dag bij die man ingespoten. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat komt toch wat al te onwaarschijnlijk voor. Ik kan me niet voorstellen... Die morfine die vloeit met het ruggenmergvocht... ...gelijktijdig met de streptomycine naar de hersenbasis. Dat is niet onwaarschijnlijk, zuster... In eerste instantie was zijn toestand redelijk, en daarna trad er verslechtering in, apathie. Natuurlijk denkt iedereen dan aan uitbreiding van de meningitis, maar er was geen enkele aanwijzing. Het ruggenmergvocht toonde geen achteruitgang. Nou goed, denkt aan die oude weerschein. de haard kan ingekapseld zijn. Hersenabses of iets dergelijks, komt al vaker voor. En verricht nog meer puncties, en spuit nog meer morfine hadden we dat nou nog maar niet gedaan. Als je het weet is het allemaal erg eenvoudig, maar kom er maar eens op. En de commissaris heeft gelijk. Morfine en streptomachine hebben met elkaar te maken. Iemand wil de berghius de pijp uit laten gaan. Daar gaat het om, zo ligt de zaak. De hoofdzuster en Inge moesten uit voorzorg uit de weg geruimd worden. Maar wat nou? Wij gaan als de weer ligt naar patologie en zeggen dat ze het ruggenmergvocht moeten onderzoeken. En ik vreet mijn stethoscoop op als ze daar geen morfine in vinden. En dan bellen we de commissaris nog eens op. Die zal verbaasd zijn. Maar wie wil nou een patiënt vermoorden? En waarom? Ja, geen idee. Dat is een taak voor de politie. Weet u wat ik geloof? Nou? De fles met de opgeloste streptomycine... is vlak na de laatste punctie verdwenen. Inge heeft gezien wie dat deed. Het moet dus iemand zijn die bij die punctie aanwezig was. Psst. U, dokter Van dokter Pinkers, zuster Maria, zuster Inge en ik. Inge valt af. Blijft over. Eén van ons vijven. Eén van ons vijven. Dit was het tweede deel van De Laatste Visite. Een hoorspelserie in vier delen, geschreven door Hans Groel en bewerkt door Hans-Georg Berthold. Nederlandse vertaling was van D. van Bosheide. Dan de rolverdeling. Dr. Bolt was Jules Crozet. Commissaris Noges, Ab Abspoel. Dr. Bierstein, Wim Hoddes. Dr. Edeltraut van Stach, Barbara Hofman. Dr. Pinkus, Wim de Meijer. Petra Radies, Kansi Gerards. Maria, Lies de Wind en Inge, Bruni Henke. Regie, Hero Muller.